Zoeken wij het aangezicht des Heeren en bidden wij om zijn zegen, laten wij bidden. Getrouw en barmhartige Heren in de hemel. Wat is uw trouw groot en wat bent u goed voor ons. Omdat wij op de eerste dag van de week samen met de gemeente die naar uw naam is genoemd samen komen gekomen zijn om ons te stellen onder uw woord, dat blijft tot in eeuwigheid. En daarin bent u trouw, dat niet wij, maar dat u ons roept, telkens, elke zondag weer. En dat het deze dag een bijzondere dag is, dat is uw opstandingsdag, zo werd er gebeden voor de dienst. Inderdaad, dat is het bijzondere. Daar komt nog bij dat u een God bent die ook gehoord heeft. Want vandaag mag er opnieuw een herder en leraar aan deze gemeente verbonden worden. En daarin schittert ook uw trouw in de tweede plaats. Dat ook in de gemeente van Hasselt het woord wordt bediend. En dat is het grootste wat er is. Dat is ook het beste wat er is, want dat woord, dat behelst onze zaligheid. In dat woord beluisteren we hoe gezind u bent om mensen te behouden, uw welwillendheid. En daarom lezen we en zingen we en preken we ook van u uit beginnen we aan de verkeerde kant, dus bij de mens. Dan raken we verzeild en verstrikt in allerlei, in allerlei waarheden. Misschien wel. Maar we komen daar nooit uit. En daarom bidden wij uw heilige geest. Leid ons in dat woord wat ons zalig maakt. Het zaad van de wedergeboorte. En als we die roepstem van u gehoord hebben dan kan het niet anders of wij snakken naar voedsel, naar leven, gun leven aan onze ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Dan is uw dienst een liefdedienst, inderdaad zoals we zongen naar de heilige wet van u. En dan weet u wat wij nodig hebben. U weet ook wat de nieuwe dienaren van deze gemeente nodig heeft. En dat is niets minder dan uzelf, de werking van uw geest. Omdat we zo als een instrument in uw hand gebruikt worden. Daarin ligt onze vreugde: dat wij horen ritselen van nieuw leven. En dat dat nieuwe leven ook gestalte krijgt, dat het zich harder verbreidt dan een olievlek. ...opdat het rijk van de Satan worden afgebroken. Dat is de zegen waar we om vragen. Geef alles wat nodig is ook. Die in, iedereen een taak heeft in deze dienst achter het klavier... ...of bij de deur, of ook in het collecteren... ...dat het een, een liefdedienst is en dat het ook een gezegende dienst... ...zal zijn in de bediening van uw woord... Heren, wij bidden u ook voor allen die met ons meeluisteren door de kerktelefoon. Geef ook hen alles wat nodig is. We denken aan onze zieken, thuis in de ziekenhuizen en in verpleeginrichtingen. In het bijzonder denken we aan mevrouw de Jong van Enk van Hassela, Hasseltelaan 20, die voor een operatie staat, die voor een, in het ziekenhuis wordt opgenomen. Wees ze goed aan haar bij, wil de middelen zegenen mogelijk tot herstel we bidden u voor de ernstig zieken thuis die verzorgd moeten worden in verpleegde huizen en zij die werk van noodzaak verrichten deze dag wij bidden u ook in het bijzonder voor allen die verdriet hebben die korter of langere tijd geleden een geliefde moesten afstaan aan de dood en bij dat gemis en dat verdriet nog elke dag leven het zou van u uit best kunnen dat u ze in de diensten zo'n moment geeft dat ze daar bovenuit geteeld worden. U hebt al menigmaal uw gunsten willen betonen, juist daar waar men het van u verwacht. Of waar men het ook allerminst verwacht, want u bent zo'n verrassend God. Openbaar, openbaar u heerlijk, heren. Wij bidden u voor het geheel van de gemeente, ook de broeders van de kerkenraad met hun gezinnen. Zegen ze op dat ze tot een zegen zullen zijn. Onze voorbidden strekt verder. We bidden ook voor onze overheid landelijk, onze koningin met haar gezin, de regering. Alle ministers die ook gij op deze posten hebt gesteld opdat wij een stille en gerust lege vermogen hebben... ook de plaatselijke overheid, de burgemeester, wethouders en de raad die ze bijstaan... opdat ook wij in ons dorp het mogen ervaren... Gods te zijn onder zegenende handen van u. We bidden u voor de wereld in nood. De mens die van u niet wil weten... die merkt het ook... Het zijn onrustig. Sinds we de deur bij u zijn uitgelopen, is de mens onrustig. En men zoekt rust, maar zolang het buiten u is, blijft het onrustig. O Heer Jezus Christus, wij bidden u, verheerlijk u over het rond van de aarde. En dat dragen we ook aan u op, uw volk, uw oogappel, Israël. Als daar vrede is. Dan is er vrede bij de volkeren rondom. Zo leggen we dit gebed voor u neer. Soms geloven we nog wel eens dat u het niet hoort. Of verhoren kunt om iets van ons. Neem onze hoogmoed weg, o God. En leer ons bukken en buigen. Onder onze oudste broeder, onze Heer Jezus Christus. Die u altijd hoort en verhoort. En laten wij het mogen beleven. Dat het enkel genade is. Om niet. Wat is het een zegen. Als we dat merken. Dat u gebeden hoort. En verhoort. En is het enkel om Jezus wil. Amen.